uur. Er worden steeds meer details bekend. De vliegramp met de Braziliaanse voetballers in Colombia. Zo blijkt de Boliviaanse luchtvaartmaatschappij een flinke schuld te hebben bij de luchtmacht in Bolivia. Omdat rekeningen voor onderhoud niet waren betaald. Een van de eigenaren zat tijdens de rampvlucht als gezagvoerder in de cockpit. Hij zou tegen niemand hebben gezegd dat het brandstof op was. De nationale elftal van Brazilië gaat volgende maand een benefietwedstrijd spelen... ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de vliegramp. De opbrengst van het duel gaat naar de families van de spelers... en de staf van de Braziliaanse voetbalclub Chapecoense die bij de ramp om het leven kwamen. Als tegenstander is Colombia uitgenodigd. In Kulstaart bij Alsmeer is een plofkraak gepleegd... op een filiaal van de Rabobank. Een auto zou tegen de geldautomaat aan zijn gereden... en in brand zijn gevlogen. Omwonenden hoorden een harde knal... De vier daders gingen er meteen vandoor, maar de politie heeft hen opgepakt op de A4. Of ze ook iets hebben buitgemaakt is niet bekend. In Charleston, in de Amerikaanse staat South Carolina, is de rechtszaak tegen de blanke agent die vorig jaar een gewapende, ongewapende man neerschoot, geseponeerd. Het lukte de jury niet om tot een unaniem oordeel te komen of er sprake was van moord of doodslag. Daarop liest de rechter de zaak af. Openbaar aanklager kan besluiten om de zaak opnieuw voor de rechter te brengen. GroenLinks wil dat mensen met een zwaar beroep eerder kunnen stoppen met werken. Bij het verhogen van de pensioenleeftijd was afgesproken dat zij zouden worden ontzien. Maar volgens GroenLinks leider Klaver is daarvan niets terechtgekomen. Het gaat onder meer om metselaars, timmermannen, postsorteerders en brandweerlieden. Het weer, dag begint koud met kans op mist. een minima tussen de min 2 in het zuidwesten en hier en daar min 8 in het noordoosten. Daarna zonnig en 0 tot 5 graden. Morgen meer bewolking, maar het blijft droog en het wordt dan 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is nog veel vertraging op de A1 amsterdam amersfoort Tussen Blarikum en Alfred Bunschoten, 10 kilometer. Op de A1 Richting Amsterdam bij Knopendiemen 6 kilometer. Door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. De A2 Denbos Utrecht. Tussen Geldermalsen en Everdingen rijdt nog langzaam over 11 kilometer. Op de A7 van Horen naar Zaandam, tussen Avenhoorn en Purmerend, 7 kilometer. De wijkertunnel op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is dicht... en dat leidt tot een file van 15 kilometer tussen knooppunt Koormier en knooppunt Velzen. Er is een ongeluk gebeurd en de vertraging is nu al ruim een uur. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug, 3 kilometer. A20-hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Krooswijk, 8 en op de A27 breda gorkum bij industrieterrein Avelingen... 11 kilometer vanaf Geertruidenberg. De vertraging is daar ruim een half uur. Op de N247 van Horen naar Amsterdam heb je ook 40 minuten oponthoud... tussen Middelly en Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 That's all it takes. We're only humans, we're supposed to make mistakes. Oh, only humans, But oh, oh. well, I survived.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 de nieuwe van Fellini ben ik gelukkig al geweest, ik ben geweest. Gedichten maken Wel het is pas juni nou The lost thing for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 Ja, want ook voor Windows is hij beschikbaar. En hier is Daryl en John Oates... Come mm -hmm. mm -hmm.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 Dan op 10 december is het tijd voor live muziek... bij Laudel en Hardy aan de Haltestraat 46. Dan is er weer live muziek, Hardy, met een optreden van Boom. Het repertoire bestaat uit Funky House. Dus liefhebbers van Funky House, van harte welkom... bij Laudel en Hardy op 10 december vanaf half 10. De entree is gratis in de Haltestraat 46 bij Laudel en Hardy. Heerlijk, lekker swingen, drankje erbij, hapje erbij... en genieten bij Laudel en Hardy die 10 december vanaf half 10.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 ik dan zeggen we samen ga naar Amsterdam, dan was donderschinaal, na ze dadelijk dan de kast, zodat we niet ziek Ik zal het geintje zelf maar maken. Ik ben Boer Harms en ik kom uit Drenthe. Dus ja, dan, dan moet je ook dit soort muziek draaien op de Zandvoortse Radio. Joris Kik en op Fietsen. Ja, gisteren hadden we een gezellige uitzending van Zandvoort op zaterdag tussen 2 en 5. En in het laatste uur hadden we te gast Marco Termes. Hij vertelde ons over zijn derde boek alweer van dit jaar. Wat eraan gaat komen. Op 15 december laat Marco Termes wederom een roman Het Levenslicht <coughs> zien.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 zoek even onder ZFM Sofort. en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes en kan lekker live luisteren naar ZFM Sofort. je eigen lokale radio met nu Kay Bush.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 schrijf je dan nu in registration.mylabs.com registration.mylabs.com en beleef een ervaring als nooit tevoren. En ik kan al mededelen dat er ook een team van ZFM mee gaat lopen. Nee, dat nou? Ik weet nog niet hoeveel kilometer dat wordt. Maar er is een team van ZFM, is daarbij aanwezig. Hé, hey, dat is mooi. Ziet jij ook in dat team? Of, uh, uh, ik ben coach. Zal je even een coach. over? <laughs> de coach. Heel verstandig. Heel verstandig. Jazeker. Nou, dit is ook eens een mooie live versie. Eric Clapton en Lila. Thank you